Welkom bij Eindtijd en Profetie. de achtste aflevering alweer in deze serie. Jan van Barneveld, ook heel hartelijk welkom. Uh, de Gog oorlogen en de vele andere oorlogen, waar is dat nou allemaal van nodig? En uh, Ik vind Ezekiel altijd zo'n moeilijk boek, met al die oorlogen. Ja, nou ja, is de Bijbel ook moeilijk. <laughs> nou, als we erover gaan praten, moet je wel voorzichtig zijn, ja. omdat uh, profetie is niet gegeven als een soort uh, toekomstvoorspellen. Mm -hmm. Ik gebruik het woord voorspellen ook nooit, altijd nee, voorzeggen. voorzeggen. Voorspellen heeft een, een occulte bijklank. Mm -hmm. Dat heeft iets noodlottigs. Ja. Het voorzeggen is heel iets anders, want profetie heeft ook vaak een voorwaardelijk karakter. Okay. De heer Jezus die, nee, Jeremia zegt ergens, als de Heer een profetie uitspreekt over een land dat ik het zal vernietigen... Eh, vanwege hun zonde, dat ik het zal oordelen, en het land bekeert zich, ja. dan, dan zal ik de profetie intrekken. Precies. Ja. En, en, en zo gaat dat. Ja. En, en dat is met, met, met Jonah gebeurd, met Nineveh. Ja. Eh, Jonah liep daar rond, nog 40 dagen, en Nineveh zal verwoest worden. En Haha, dacht hij natuurlijk, nog maar het is niet verwoest. Nee. Ja, ja. Wel 120 jaar daarna... Mm -hmm. Want toen vielen ze in dezelfde zonde. Ja. Maar God heeft de oordeelsprofetie uitgesteld. Ja. Daar moeten we voorzichtig zijn. Ik wil wel wat schetsen. maar... Moet u nee, wel ik voorzichtig... heb nog even één vraag over. Als uh, in het Oude Testament zien we natuurlijk heel vaak profetieën die uh, zijn uh, heel vaak verbonden aan rampen en, en, en alle oorlogen en weet ik veel wat allemaal. Kun je dat, zeg maar, vandaag de dag ook zeggen? Dat rampen en, en dergelijke daaraan verbonden zijn, want er is natuurlijk wel wat discussie ja, als mensen. Er is natuurlijk, er is natuurlijk ah. meer met profetie, ja. want laat zeggen, de Psalmen zitten vol profetie, ook over de Heer Jezus. Ja. Niet Psalm 69, de ijver voor uw huis heeft mij Nee, gegeven. dat is duidelijk. Dat is duidelijk die en, en, en zij gaven mij giften ja. drinken. Ja. En Psalm uh, 22, oh God, oh God, waarom hebt gij mij verlaten? Precies. Uh, zit, zit nee, zit. er zijn natuurlijk ook heel veel andere soorten profetieën. Ja, maar als het gaat over, als ik nu eens EZGL, uh, lees bijvoorbeeld, over oorlogen en rampen enzovoort, Dan uh, zijn er ook vandaag hedendaagse profeten die sommige rampen in de wereld of sommige oorlogen in de wereld wijden aan, uh, zeg maar aan wat een land gedaan heeft of wat een volk gedaan heeft. Uh, dus dat is een straf van God. Ja, ik heb dat al meer gezegd. Uh, Kijk, als een land goddeloos is, mm -hmm. dan slaat die, dat land automatisch de beschermende hand van God over dat land weg. Ja. En dan hebben de machten van het kwade vrij spel. Ja. He, zoals ik dat wel eens meer gezegd heb, als ik in, als leraar in de klas even wegging, dan werd het een rotzooitje. Ja. Als mijn wakend oog en mijn... Uh, uh, aardig schel, schelden en tieren even ophield in de klas en ik een koffie ging drinken kregen de boze kinderen, die kregen daar de overhand ja. en die maakten er een keet van ja. een rotzooi. het is niet mijn schuld want ik heb gezegd, jullie moeten sommen gaan maken ja. maar dat, dat verrekte ze ze ja. maakten er een rotzootje van en de goeie, die Moest leiden daar ook leiden. onder ja. snap je, en zo is dat met de wereld ook, als op een gegeven moment een land zondigt dan trekt God zijn hand terug. En daarom staat er zo ontzettend vaak ook in de psalmen en in de profetieën Heer, Verberg uw aangezicht niet voor mij. Ja, precies. Want als God zijn aangezicht verbergt, mm -hmm. niet meer oplet, bij wijze van spreken, wat er gebeurt, ja. dan komen die rampen. Ja. Dan hebben ook kwade natuurmachten hebben weer de, de vrije hand om. Aardbevingen, stormen, orkanen en, weet, en ziektes en, en, en, en allerlei andere rampen over de aarde uit te storten. Kun je zeggen, daarin van de wereld is overgegeven aan de overste van deze wereld? Dan toont God de overste van deze wereld niet zoveel meer in. En die zet ja. volken op om oorlogen te voeren. Om, uh, Heeft hij ook macht om rampen uit te voeren? Ook dat ja. Ja. ja. We weten niet half hoeveel macht de overste van deze wereld heeft. Dus als uh, geestelijke leiders zeggen dit is een straf van God. Dan moet je eigenlijk zeggen nee. Het, heeft, het, is, het is een straf van jezelf. Ja het is eigenlijk een straf van jezelf. Ja. Of tenminste van de kwaden in het volk. Ja ja die dat over het volk brengen. Ja. En, en, en, en de goeden die bidden daar tegenin. En, ja. Kijk dat zeggen ze eigenlijk ook de joden vaak over de holocaust. Het, het zijn de kwaden die het gedaan hebben. Maar het zijn ook de goeden die er niks tegen gedaan hebben. Mm. Begrijp je? Mm. Er He, zijn de goeden die zich niet verzet hebben. Het zijn de goeden die niet gebeden hebben en, en niet geroepen hebben naar God. Mm -hmm. Want in deze hele geestelijke strijd en ook in die strijd in die oorlogen die we straks gaan behandelen... dan spelen onze gebeden... en misschien kunnen we volgende keer week daar een uitzending aan wijden... Ja. En spelen onze gebeden, spelen daarin een enorm belangrijke rol. Ja, ja. Het belangrijkste van de kerk is de bidstond. Ja. Maar goed, uh, zullen we naar oorlogen gaan? Helemaal goed. We ja. ja? ja. beginnen met psalm 83 en dan komen we vanzelf bij Gog. Ja. We kunnen ook bij Gog beginnen als je dat wilt. Nee, psalm 83 speel prima. Oké, okay. psalm 83. O God, houdt u niet stil. Zwijg niet, blijf niet werkeloos God, Dan heb je het al een beetje, blijf niet ja, werkeloos God. Ja, dat is dat, is, dat, is dat beeld ja. van als God werkeloos toeziet dan... Uh, nou, dat is afgelopen. <coughs> Daar, daarom bidt Daniel ook in zijn beroemde gebed, Heer treed handelend op. Ja. En dat moeten wij ook bidden, al is het alleen voor genezing en voor redding, Heer treed handelend ja. op. Er moet altijd gebeden worden. Nou, wat gebeurt er dan, waarom moet God niet werkeloos toezien? Omdat uw vijanden tieren omdat vers 3 de vijanden <laughs> nou, En dat ja. hoor je dagelijks. Ja. Israël hoeft maar, laat ik zeggen, een Palestijn moet maar per ongeluk zijn ping bezeren. of er komt dan een resolutie van, bij de Verenigde Naties over. Ja. Ja. En, en Rusland kan half Tsjetsjenië uitmoorden. en niemand zegt wat. Ja. En, en, en de kunnen, Turkije kan al die Koerden gaan vergassen. Maar niemand zegt er wat van. En Amerika en de NATO die kunnen daar burgers ombrengen per ongeluk dan. In Afghanistan en niemand zegt er wat van. Klopt. Maar er ja. komt maar één. Pas dat Palestijn komt om per ongeluk, bij wijze van spreken. En, en, en de hele wereld er komen commissies van. En onderzoekscommissies en weet ik veel. Ja. Het is heel ja. erg. Nou, U zei aan de tieren, dat doen ze. Uw haters steken het hoofd op. Dat doen ze. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk. De Arabische liga is niks anders aan het doen. De verenigde naties idem dito. Zij zeggen, vers 5, komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet gedacht wordt. Ja. Precies wat er in deze tijd gaande is. Wie zijn dan die volken? Wie zijn dat, vers 7? De tenten van Edom en de Ismaëlieten. Dat zijn dus Arabieren, eh, Palestijnen die daar in Jordanië wonen. Moab en de Hagrieten. Ook weer Arabieren en uh, uh, Saoedi-Arabië, mm -hmm. en zijn de Hagriëten. Gebal, Amon en Amalek ook al. Filistea, Filistijnen, Palestijnen. Hamas, de inwoners van Tyrus. Tyrus ja. is het zuiden van Libanon. Hezbollah zit daar, ja. die zich nestelt. <laughs> ja, ja. Ja. Het is wat actueel. Zelfs Asser heeft, hen, heeft zich bij hen gevoegd. Wat was Asser ook alweer? Irak. Irak. Dat is Irak. Ja. Asser. En dan wordt er gebeden, hoe hen als Midian, enzovoort, enzovoorts. En God, zij bidden dat voor de overwinning. Ja. En wat zeiden die vijanden dan? Vers 13. Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God. Ja, nou goed, we weten dat God zegt van, Jeruzalem is mijn woonsteden. natuurlijk ja, huh? Hij heeft zich uh, Jeruzalem als ja. woning begeerd, staat ja. er in de psalmen Precies. ook. Ja. <laughs> Het is allemaal zo actueel. Ja. En dan gaan ze bidden. Heeren, vers 16. Vervolg hem zo met uw storm. Verschrik hen met uw wervelwind. En dan komt het, interessant. Overdek hun aangezicht met schande. Opdat zij uw naam zoeken, o heren. Ze hebben nog een evangelisatorisch doel. Ook ja. <laughs> de, de joden in hun gebed hier, zie je dat? Ja. En, en dat is natuurlijk het ergste wat de islam en de moslims kan overkomen: schande. schande. Ja. En ze hebben dat natuurlijk al één keer gehad. In de Zesdaagse Oorlog. Ja. He, toen ze in zes dagen of in vijf dagen hebben, zijn al die, die legers zijn vernietigd. Er is ja, geen dat... oorlog geweest in de Bijbel ook. Is er misschien één of twee oorlogen die zo wonderlijk afgelopen zijn. Het dus is er eigenlijk een voorproefje voor wat er straks gaat gebeuren natuurlijk. Ja, alle een, een, oor... niet alleen een voorproefje, ja. een onderdeel daarvan zelfs al. Ja, ja. Het ja. een onderdeel. Ja. Ja, maar het is eigenlijk wat, wat uh, er voorspeld staat, of voorzichtig voor staat, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. In jouw woorden. Uh, zeg maar, als straks alle uh, volken, naar, volken Israël. naar Israël optrekken ja. en de legers. Die jerusalem dan zullen in jerusalem In toe. een ogenblik zullen ze vernietigd uh, ja. worden. Ja, dat En dat, dat is eigenlijk op. in 1967 ook gebeurd. Ja, ja. Dat, maar op dat zij uw naam zoeken... Niet meer de, de afgod van de islam, niet meer andere afgoden, niet dat zij uw naam zoeken, heren. Ja. Laten zij voor altijd beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronden zijn. En geweldig eigenlijk dat, uh, ja, dat dat nog steeds ook mogelijk is, hè? dat, uh, dat uh, veel mensen uit de islam je ja, Jezus het, het is ook mijn gebed, moet gaan je eerlijk zien. zeggen hoor, het is mijn gebed. Ik zeg, hier maak die islam nog maar een keer te schande op dat dat er een opening komt, dat die mensen daarvan loskomen en ze de Heer Jezus leren kennen ja. als persoonlijke verlosser, als zoon van God, want dat herkent de islam ja. niet, want Allah heeft geen zoon. Als zoon van God en als, als verlosser. Maar, van, maar de Bijbel staat toch ook dat er zijn toch bepaalde beloften, zo ook, ter... ter, ter eh, ja, voor terugkeer, terugkeer voor Ismaël. Nou Ismaël zal niet terugkeren, waar nee, moet hij nee, terugkeren? Nee, nee, die die zit al in de Arabische landen. Ik bedoel terugkeren van, uh, na, naar, naar, de God, naar de God van Ismaël. weet van ik niet. Of nee. de, er zijn natuurlijk wel bepaalde beloftes. Mm -hmm. uh, ik kijk, Hebreeënbrief zegt, God ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Ja. Het nageslacht van Abraham, dat is Israël in eerste instantie. Ja. Het nageslacht van Abraham zijn ook wij. Om... Maar ook Ismaël. Uh, wacht, even, ik ben okay. nog niet klaar. <laughs> Je bent te snel voorbij. Ja. Uh, het nageslacht van Abraham zijn ja. ook wij. Ja. Daarom is Paulus zo intensief bezig om te laten zien dat wij door het geloof ook zonen van Abraham zijn. Ja. Omdat wij daarbij horen. Mm -hmm. en, en dat is ook Ismaël. Is ja. nou, daarom zijn er toch ook nog wel beloften van Ismaël voor Ismaël. En daarom denk ik dat God op dit moment machtige dingen doet. Ja. Onder de islam. Droom na droom krijgen ze, visionen van de heer Jezus als gekruisigd, als opgestaan. Ja. Nee, God doet een enorm werk. Maar in wezen zie je daar een beetje hetzelfde beeld als wat bij de Messiaanse uh, beleidende joden uh, ja. gebeurt. Uh, het is niet massaal, maar langzaam maar zeker zijn er toch nog hele grote groepen. Is het een hele grote groep uh, geworden. In, ja. in, in, vooral in Teheran. Ja. Ja. En, en ook in Marokko, ja. ook onder de Berbers. Ja. Die Berbers dat waren vroeger ook christenen. Ja. Voordat uh, de islam Noord-Afrika heeft uh, mm -hmm. onder de voet gelopen ja. in het jaar 640 of zo, mm -hmm. na, na Christus. Nee? Maar dit is een oorlog ja. die elk moment kan uitbreken. En ik denk dat deze oorlog vooraf gaat aan de aanval van Gogh. En dat hadden we beloofd, dat we daar uh, nog even naar zullen dat kijken. Dat staat in Ezekiel. Dat staat in Ezekiel 38. Ja. Die aanval van Gog die gaat over de eindtijd. Ja. Ga maar even kijken, vers 8. Daar staat, uh, even kijken, wat heb ik vers 8? Na geruime uh, nee, vers tijd. Vers 8 natuurlijk. Ja. Uh, na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen, dat is Gog. in de jaren der toekomst. En dat is de eindtijd, eindtijd. wat dat bedoelt. Ja. En nog duidelijker staat het ook nog een keer in uh, vers 16. In de toekomende dagen zal het gebeuren dat ik u doe optrekken. Ja. Dus Het is een eindtijdoorlog is ja. het. Nog meer, het speelt zich af op de bergen van Israël. De bergen van Israël is het voormalige stamgebied van Ephraim en van Manasse en van Juda. Ja, er wordt gesproken over een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is. Ja, dat is Israël natuurlijk. Ja, dat is, er is ja, geen ander dat volk duidelijk. dat zo nou, bijeengebracht wordt. Gij zult uh, uh, een volk dat uh, op de bergen van Israël, dus in dat gebied zal dan ook Efraim en Manasse weer wonen. Ja. Jammer voor een heleboel uh, terroristen die daar nu zitten. Ja. En ik hoop en bid dat vreedzame Palestijnen die daar zitten, dat die daar ook een toekomst mm -hmm. krijgen. Waar ik van overtuigd ben. Absoluut. Ja. ja, want God is een genadig God. Ja. En, en nou ja, is er... maar, maar, maar zeg maar, de bijwoners zijn er altijd geweest. Zijn er altijd welkom ja. geweest, ja. ja. En dat is natuurlijk nu nog steeds zo. En dat gaat, ja, als het zich zeg maar correct tegenover. Ja, Dat zeggen wij toch ook tegen de buitenlanders die hier komen. Uh, luister, het is prima dat je hier komt wonen. En we, je mag oh, je best moet je wel aanpassen. Je mag best mijn buurman zijn, maar uh, we hopen wel dat je integreert. Ja, tuurlijk. Ja, toch? Ja, we duidelijk. zeggen zelfs, je moet integreren. Ja. Maar... Dit zijn de bergen van Israël. Ja. En God is ook al bezig. Manasse ja. is op dit moment aan het terugkomen. Er zijn er al 1700 van de stam van Manasse teruggekomen ja. uit India. En er staan er nog zo'n paar duizend klaar. Die zitten te trappelen om, om ja. terug te komen. Ja. Ja. Men is aan het onderzoeken of een bepaalde stam in dat talibangebied waar men zo bezig is. Of dat inderdaad de stam van Ephraim is. Nou, ik hoop niet dat het de taliban zelf is. Nou, oh, dan bekeren ze zich ook wel. <laughs> yeah. maar, maar men is daar in Haifa, aan een bepaalde universiteit, een genetisch onderzoek is men daarover aan het uh, bekijken. Ja. Dat is interessant allemaal. Het ja. zijn zulke profetisch interessante <coughs> dingen. Dus ja, dat, want daar, daar zijn ze in Israël heel erg mee bezig om te kijken waar al die, uh, al die stammen nou, zitten. Nou, er is een stichting en de baas daarvan is een rabbijn, die heet uh, Michael Freund. En de Hebreeuwse naam ben ik vergeten. Mm -hmm. En die... ...ziet overal die stammen op te zoeken. Ze zijn nu bijvoorbeeld bezig in Spanje en in Portugal... ...waar veel maranen, dat zijn Joodse mensen... ...die eeuwen geleden gedwongen zijn om Rooms-Katholiek te worden. Mm -hmm. Ze konden kiezen of de brandstapel of Rooms worden. Ja. En, en, en, en, en die ontdekken op een gegeven moment weer... ...op een gekke manier dat ze eigenlijk Jood zijn... Mm. En, en daar is men over aan het uh, kibbelen. Okay. Of die nou ook vallen onder de wet van op de terugkeer in is zelf niet. Ja, Want zo zijn er natuurlijk hier in Nederland toch? Ongetwijfeld ook. Heel veel mensen nog die misschien Joodse roots hebben dat die helemaal helemaal niet weten. Dat weet ik niet. We ik weet het <coughs> niet. Vermoed elke Jood weten dat hij Jood is. Ja, want anders ga je niet terug. Nee, dat is duidelijk. Maar uh, je zegt van hier zijn, is, een, is een bepaalde bevolkingsgroep die daar opeens tot ontdekking komt. Dat, dat is verrassend. Ja, dat is verrassend. Maar ja. zou dat in Nederland ook nog kunnen zijn? Dat er mensen rondlopen die helemaal niet weten dat ze jood zijn. Weet ik niet. Ik zie er historisch weinig aanleiding. In ja. Spanje heb je die aanleiding ja, ja, ja. van ja. die gedwongen bekeringen. Ja. Ja, misschien ja, er zijn ook heel veel mensen in het verleden naar Amsterdam gevlucht enzovoorts... Uh, dat het toch een toevluchtshaven ja, is ja, ja, geweest. Ja, maar de tragiek is dat die voor het grootste gedeelte ja. in de oorlog omgekomen ja, zijn. Ja, klopt. Dat is ja, verdrietig. Ja. Goh, ja. de tijd gaat altijd zo hard. Ja, precies. Ze komen in vers 11 een boze aanslag. Maar wat heel interessant is, dan zien we in vers 11 ook weer. Uh, hij gaat een overval plegen op vreedzame lieden die hmm. in gerustheid wonen. Dus er is... ...een stuk vrede in Israël. Ja. En dan in vers dus, 14... Dus e e even voor uh, tijdsbepaling. Nou, Dit is dan zeg maar... na. Nog, het... nog geen antichrist. Nog geen antichrist. Ik denk... Ja. ...dat het zo gaat... ...na die oorlog die we net behandeld hebben... Ja. ...in Psalm 83... Ja. ...dat die uh, moslimlegers ...zo verslagen worden... ...dat er op een gegeven moment toch... ...misschien de antichrist, zoals jij zegt... ...of misschien de Verenigde Naties... Uh, ...de lamgeslagen Arabieren of moslims dwingen om Israël een beetje uh, vrede te geven. Hmm. Maar in elk geval, er is ja. een, een periode van vrede. Ja. Uh, Gij zult komen, staat er in vers 14, uh, in een volk dat in gerustheid woont, staat er in vers 14. En in het volgende hoofdstuk, dat ja, ja. is hoofdstuk 39, staat het ook nog eens een keer... Ja. Nou uh, ja, ze, ze wonen in gerustheid. Ja. En wat komen ze doen? Vers 13. En dan zegt de wereld, de Verenigde Naties, Amerika, wat komen jullie doen? Goh, wat, wat, wat is dat voor aanval? Komen jullie om buiten te maken? komen nu om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om haven en goed te bemachtigen, om grote buiten te maken. Nou ja, jij, jij vertelde in deze serie dat er gas werd gevonden, en dat er olie wordt gevonden enzovoort. Ja, natuurlijk. Dus... Als Israël even de tijd krijgt om dat te exploiteren, ja. ik heb dat opgezocht nog even, omdat ik toen die tekst niet zo gauw kon vinden, maar in Jezaja 60, vers 5 staat het, dat er een tijd komt... Dat, even zien hoor, tot u, staat vers 5, het tweede deel, tot u zal de rijkdom der zee zich wenden. Ja. Nou, wat haalt ze niet voor een rijkdom aan zee, mm -hmm. aan mineralen, aan gas, aan olie? Ja. En dat zien we in de golf van Mexico. Ze haalt er niet zo verstandig uit, want dat mm -hmm. ontploft er allemaal maar. Ja. Maar dat, dat is de rijkdom der zee. Ja. En in Deuteronomium, even, ik heb het hier genoteerd, 33. Daar spreekt Mozes spreekt de zegen uit over diverse stammen. En dan komt hij daar bij de stam Aser. En dat is als vers 24. En dan zegt hij, van Aser zei hij, gezegend zij Aser onder de zonen. Hij zei bemind bij zijn broeders, hij doopte zijn voet in olie. Ja. Ja, dus ze dus, dus, ja. hebben heel wat olie. Ja. Dus ze hebben ja. in Israël, maar ook in dat zeegasveld bij Haifa... Hebben ze ook grote hoeveelheden olie gevonden? Als Israël dat exploiteert, ja. dan worden ze enorm rijk. Ja. Hoe loopt dan die oorlog af? Hoe loopt die af? Nou, dan gaat de Heer God zelf optreden. En dat lezen we dan in vers 19: In het vuur van mijn verbolgenheid zal ik spreken, zegt de Heer. De Heer wordt goed kwaad erover. Waarlijk, in die tijd zal een zware aardbeving het land van Israël twijfelen, uh, tijsteren. Een zware aardbeving. Ja, beven zullen voor mij de vissen der zee. Mm -hmm. Een met tsunami zal er komen over de wereld. Tja. Ja, het gevogelte des hemels, de dieren des velds. En alle mensen die op de aarde leven. Dus dat denk ik dat, dat je wel gelijk zult hebben, wat je net zei. Mm -hmm. ...dat dat inderdaad een oorlog is uh, in de tijd van de antichristen. Ja. Dat kan best. Ja. Ja. Er zijn ook uitleggers die Goh als antichrist noemen. Ja. Maar dat moeten we maar zien. Ik ja, de... nee, dat zal ook wel blijken. Bedoel, ja, we ja. bedoel, jij zei in de vorige aflevering al af van... ...ja, er zijn er zoveel namen geweest met uh, op dit moment uh, eindigt dat bij Obama... ...maar uiteindelijk zal de antichrist zichtbaar worden. Ja, ja. ja. ja het is wel een feit... Dat al die uh, legers die met God meegaan, dat, die zullen ze maar even noemen: Mezeg en Tubal, vers 2. En dan zien we in vers 4, vers 5: Perzen. Dat zijn dus ja. uh, Iraniërs, dat is ja. Iran. Ja. Uh, Ethiopiërs. Dat zijn als de Bijbel Ethiopië noemt, is dat ook Sudaan. Mm -hmm. uh, en dan Puteers. Dat is Gaddafi met de zijnen, ja. Libië. Dan, uh, uh, dan zien we in vers <laughs> 6 nog een aantal. Bit togarma in het noorden en nog wat meer. Ja. En dat zijn dat voornamelijk volkeren die in Turkije terug te vinden zijn. Okay. Zo velen denken dat Turkije een herstelt. Het Ottomaanse Rijk zal worden. Mm. Het Ottomaanse Rijk is natuurlijk enorm machtig geweest. Ja. 500, 400 jaar lang. Ja. En enorm groot geweest. Het en dat heeft landen. behoorlijk ge geheerst over Israël. Niet alleen over Israël, maar over het hele Midden-Oosten. Ja. Ja. Over heel uh, Noord-Afrika. Mm -hmm. En over heel, bijna heel Oost-Europa. Ja. En, en, en, en stukken naar Wenen zijn ze ja. geweest. Dus, dat, dat, dat zit allemaal, maar je moet het gewoon weten dat het er staat, opdat gij, zoals de Heer Jezus zegt, ik zeg u van tevoren dat het gaat gebeuren. Opdat gij niet verrast wordt. Uh, ja, opdat op, op, je het zult herkennen als het gebeurt. Mm. En dat is heel belangrijk, dat je dat uh, goed ja. ziet. Ja. ja, en dan krijg je natuurlijk die beroemde oorlogen over Jeruzalem. Die gaan natuurlijk... Uh, gaan we die nog die, even bekijken? Ja, we hebben nog een, een minuutje of vier. Oh, nou moet ik snel zijn. Ja, zeker. Zachariah 12. Eh, Zachariah 12. Zacharia 12. Want die oorlogen zijn dus nu al bezig, hè? Want we zijn die de vorige, zijn politiek de vorige gezien vorige en diplomatiek zijn we al er bezig. Ja. Oké, okay, ik ga snel. <coughs> Zie, vers 2. Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming van alle volken rondom. Zachariah 12, vers 12. 2. Ja. Nou, dat zien we natuurlijk al. Dat is Jeruzalem al lang. Ja. He, in ja, de, de Jeruzalemdag in Teheran wordt drukker bezocht dan de Jeruzalemdag in, uh, in Israël. Ja, ja, ja. En ze noemen Jeruzalem dan niet uh, Jeruzalem, maar Alkoets. Oké. Okay. Alkuts noemen uh -huh. ze dat. Nou, en dan roepen ze Alkoets met ons bloed en met ons leven. En er fanatiek schreeuwen ze dan om Jeruzalem. Oh ja. Opges ja, ja dat is verschrikkelijk. Ja. Ook, ook, ook de Palestijnen. Ja. He, want daar zitten die geesten achter die Jeruzalem willen hebben. Ja. Waar we het al lang over ja. gehad hebben. Zeker. Nou, voor alle volken in het rond. Dat zijn dus de volken rondom Israël. Ja. Uh, en dan, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Ja. Dat kan best die oorlog uit Psalm 83 zijn. Mm -hmm. Niet tegen Juda. Zeker. En dan, als dat afgelopen is, te dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Ja, dan wordt het kringetje groter gemaakt. Dan wordt die, ja, dan wordt die steen groter gemaakt, ja. dan worden alle naties. Die gaan zich tegen Israël uh, verzetten. Dat zijn ja. alle naties. Die komen dan bij de Verenigde Naties ja. bij elkaar. Ja. Niet die zeggen, dat is toch gek dat de joden altijd maar winnen. Stak zijn ze op de wereldmacht uit. Ja. Het is door de eeuwen heen hetzelfde. Ze dus ja. zijn op de geldmacht uit. Uh, de protocollen van de wijze van Sion. Een vervalsing. zijn op de wereldmacht uit. Ja. De joden altijd maar de joden. En dat zal dan ook weer het geval zijn. Maar, zegt de Heer, allen die hem heffen... Zullen zich daar lelijk aan verwonden. En dan vat hij dat nog samen. En alle volken der aarde. zullen zich daarheen verzamelen. Ja. En dat gaat dan ook gebeuren. Dat, dat gaat is in een van die oor Jeruzalem oorlogen. Ja. En in die tijd. zullen. Uh, de, de het huis van David, vers 7. Uh, uh, zal zich behoorlijk weren. En te dien tijd. zullen de inwoners van Jeruzalem beschut worden. En te dien dagen, zal vers 9, zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ja. Dat zal al gebeuren, dat is uh, een van de Jeruzalem-oorlogen. De details van de jeruzalem en hoe het met Jeruzalem gaat, vinden we in Zacharia 14 mm -hmm. en vinden we in de Openbaring 12. Openbaring 12, hebben we nog een minuut voor of niet? Eén minuut. Openbaring 12. <lacht> ja, je hoort het, we hebben allemaal zo weinig tijd. Ja, nou ja, kijkers zeggen wel eens van het zou een uur moeten duren. Ja, maar dan maar wordt het ook weer te lang. Wie luistert ja, nog een ja, preek van een uur? Ja, precies. Op, op 12. Op enwaring 11 is het, neem ik niet sorry. En mij werd een riet gegeven, een staf, gelijk, met de woorden, sta op en meet de tempel van God. Dus de tempel zal in die tijd herbouwd zijn. Ja. Dus dat moet ook allemaal nog gebeuren. Precies. Dat gaat ja. allemaal nog gebeuren. Ja. Maar, vers 2... Laat de voorhof die buiten de tempel is, erbuiten en meet die niet. Hmm. Die zal dus bezet zijn door de antichristen ja. en zijn legers. Snap je? Ja. Eh, sommige mensen denken zelfs dat die voorhof, eh, dat daar die rotskoepel nog staat. Ja. Want het heilige der heiligen ligt niet op de plek van de voorhof, maar zo'n 100 meter opzij. Okay. Bij de koepel der geesten heet zo'n klein ja, ja, ja. koepeltje wat er ja. staat. Dat ja, precies. Ja. En, en dat, dat denkt men. Anderen zeggen, kom nou zeggen orthodoxe joden, zo'n afgoode tempel die uh, moeten we niet hebben op, uh, in ons heilige der heiligen. Maar goed, hoe, hoe het ook zij, die is aan de heidenen gegeven, ja. maar de tempel die is er nog. En dan komen dan die twee getuigen die daar nog gaan getuigen. Wie het zijn weten we niet. Nee. Sommigen denken Elia, Elia. en Mozes, ja. anderen ja. denken Elia en Henoch. Ja. Weer anderen denken, ja, Johannes en Jacobus, of Johannes en Petrus. Weer anderen denken, dat is een ja. interessante visie, de, is, uh, Israël en de gemeente. Oh. Want we zijn allebei getuigen. Ja, ja, ja oké, okay. dat kan ook. Dat ook kan nog. ook, ja. Ja. ja. Dus het zijn allemaal hele interessante ontwikkelingen. Maar in al die strijd en al die oorlogen is het machtigste wapen... is dat, dat wij door onze gebeden via de troon van God binnendringen... In die hemelse gewesten. Ja, en, en zeggen, dat... heren, bescherm uw volk. Bescherm uw volk. Heren, treed handelend op. Ja. Heren, vergeet uw volk niet. Nee. Heren, wend uw aangezicht niet af van uw volk. Precies. Dat u zich uitverkoren hebt. Want als uw volk vernietigd wordt, wordt uw naam daardoor belasterd. Ja. Want u hebt uw naam aan uw volk gegeven. Klopt. Want u bent de God van Israël. De God van Abraham, de God van Jacob en de God van Israël. En deze God, zingen we alleen in de psalm, is ook onze God. Ja. Omdat we bij de Heer Jezus horen. Nou. Dank u wel, Jan. De tijd zit er echt op. Ja, echt waar. <laughs> ja. Hartelijk bedankt voor je komst naar de studio vandaag en we zien je graag de volgende aflevering weer. Waar gaan we het dan over hebben? Wij gaan over het gebed voor Israël. Bidden voor Israël. Geweldig. En hoe dat, voorbeelden uit de Bijbel daarvan, ja. en, en, en hoe, hoe een invloed die gebed gebeden heeft en redenen daarvoor. Oké. Okay gaan we dat volgende aflevering doen bidden voor Israël. Het gebed is een belangrijke plek ook straks als al die oorlogen plaats gaan vinden. Het blijft een beetje moeilijke materie, al die oorlogen, maar het is goed om het te behandelen en om een klein beetje inzicht te krijgen wat er allemaal staat te gebeuren. Ik wil u heel hartelijk danken voor het kijken naar deze aflevering van Eindtijd en Profeetie, en ik zie u graag een volgende aflevering weer terug.